Je luistert naar weer de veertiende aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Hallo en welkom. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatiecoach... en ik ben je host voor vandaag. Steeds meer bronnen bevestigen het. 2013 wordt het jaar van mobiele websites. Dat is het eerste onderwerp van vandaag. Daaraan gerelateerd geef ik je drie redenen om je site in 2013 een responsive design te geven. Als tweede onderwerp heb ik nieuws over Firefox... die een nekslag geeft aan online adverteerders. Over nekslag gesproken. Enige tijd geleden heeft Google Image Search... ofwel het zoeken naar afbeeldingen aangepast. Veel fotografen zijn hier helemaal niet blij mee. Evernote kreeg een acuut reputatieprobleem... en pakte het voortvarend op. Als vijfde onderwerp voor vandaag vertel ik iets over QR-codes... en waar je ze zoal voor kunt gebruiken. Het is al eens eerder aan bod gekomen, verhuizen. De procedure om dit te doen in Google Plus Local is veranderd. Ook kun je nu in Google Plus Local op één adres meerdere specialisten of afdelingen virtueel huisvesten. Daarover in deze aflevering later meer. Op YouTube kun je sinds kort professionele vertalingen krijgen van je ondertitelingen in maar liefst 36 talen. Ten slotte, content is king, dat weten we allemaal. Daarom heb ik vandaag als afsluiting een aantal tips om nog betere content te schrijven. Veel marketeers doen nog steeds lacherig over mobiele sites, responsive webdesign en de noodzaak om überhaupt aandacht te geven aan mobiele presence. Inmiddels is gebleken dat gemiddeld bijna 40% van de tijd die mensen online doorbrengen op mobiele apparaten wordt gespendeerd. Jongeren communiceren via sms, whatsapp en twitter, e-mail vinden ze maar onhandig, omslachtig en ouderwets. Hetzelfde lot lijkt dus de pc te wachten, een apparaat met beperkte toepassingsmogelijkheden. Je moet er tenslotte naartoe in plaats van dat het altijd bij je in de buurt is... en het is bedoeld voor oude mensen. In de transcriptie van deze podcast... die je overigens kunt vinden op... www.reputatiecoaching.nl podcast 14... heb ik een grafiek van Comscore opgenomen. Hierin is de verdeling te zien... van wat mensen doen op internet... onderverdeeld in vaste pc... en mobiele apparaten. Twee markante statistieken van deze grafiek... wil ik toch even benadrukken. Als eerste de mate waarin kaarten... worden geraadpleegd en als tweede de koopintentie of het koopgedrag. Het blijkt namelijk uit deze gegevens dat kaarten voor 84% op mobiele apparaten worden bekeken en dus slechts 16% vanaf vaste pc's. Maar wat hoopgevend is voor bedrijven die hun mobiele website goed op orde hebben, is dat 38% van de mensen die een koopintentie hebben of daadwerkelijk iets kopen, dit al via hun mobiele apparaat doen. Het zal dus niet meer zo lang duren totdat de pc als belangrijkste interface voor het internet van zijn troon wordt verstoten. En als je nog niet overtuigd was dat 2013 waarschijnlijk het omslagpunt wordt... waarin mensen meer op internet doorbrengen op hun mobiel dan vanaf hun vaste PC... dan zouden deze getallen je toch zeker wakker moeten schudden. Zeker als je site nog niet goed is te bekijken op mobiele apparaten... moet je maar eens achter je oren krabben als je nog langer wilt uitstellen. Op 28 november heb ik in het artikel Mobiele Website Hoezo al gerept over responsive webdesign. Ook hierin geef ik een aantal getallen ten aanzien van de ontwikkelingen op mobiel gebied... Evenals in mijn 7 online marketing trends voor 2013. Ik zal u nu nog eens drie redenen geven... om je te motiveren het design van je site in 2013 om te zetten... of om te laten zetten naar responsive webdesign... en waarom dit beter is dan een aparte mobiele website te maken of laten maken. Ten eerste is een responsive thema of template beter voor je SEO... de zoekmachine optimalisatie. Het helpt je ook met het verkrijgen van links naar je site. Als je twee verschillende sites hebt moet je links naar beide verwerven. Met één en dezelfde site en dus ook dezelfde URL's voor zowel de mobiele content als de content die bestemd is voor grote schermen van bijvoorbeeld desktops, werken backlinks altijd in je voordeel. Google wil vooral duidelijkheid en eenduidigheid om gebruikers naar je content te leiden. Google zegt hierover het volgende. Eén enkele URL naar bepaalde content helpt Google's algoritmes om de inhoud beter te kunnen indexeren. Maar al te vaak zie je dat mensen vanaf hun mobiele telefoon een link delen op Twitter of Facebook... en als je dan op een desktop-pc op deze link klikt, blijkt het een link naar een mobiele site te zijn... die dan op een desktop-pc er totaal niet uitziet. Dit veroorzaakt dan een bounce, waardoor de bounce-rate stijgt. En met de toenemende groei van mobiel internet neemt de bounce-rate dan nog verder toe. Hierdoor zakt de site dan in de zoekresultaten. Als de desbetreffende site een responsive theme of template zou hebben gehad zou de pagina op het grote scherm automatisch goed zijn weergegeven en zou de kans op een bounce veel kleiner zijn geweest. Voor WordPress is er een plugin met de naam WP Touch. Hiermee kun je je site op een mobiel apparaat automatisch goed laten vertonen. Deze plugin stamt vanuit de tijd ver voor responsive webdesign en ja, ik geef toe, ik heb hem ook wel eens gebruikt, maar die tijd is dus echt voorbij. Wat tegenwoordig namelijk ook steeds meer meetelt, is user experience of gebruikerservaring. Als gebruikers een mobiele site krijgen voorgeschoteld, dan willen ze ook een mooi mobiel design zien en niet een saaie eenheidsworst zoals alle WordPress sites die deze plugin nog gebruiken. Een extra nadeel van een aparte mobiele site is bovendien ook dat de laadheid van elke mobiele pagina wordt vergroot vanwege het feit dat de originele desktoppagina wordt omgeleid naar de mobiele pagina. Dit heeft ook een negatief op je rankings in de zoekmachines. De tweede reden om responsive webdesign te verkiezen... boven een aparte mobiele site is de eenvoud van beheer. Kijk, een simpele website met zo'n vijf pagina's... zou je nog best gemakkelijk apart voor zowel een desktop-pc... als voor mobiele browsers kunnen maken en onderhouden. Maar als je tegenwoordig nog op de voorpagina van de zoekmachines... wil blijven verschijnen, zul je meer content moeten produceren... en dan liefst ook nog eens met een zekere regelmaat. En zeker als je site verder groeit, dan wordt het steeds lastiger om twee soorten pagina's apart te maken en te onderhouden. Door je site een responsive design make-over te geven, zorg je ook voor dat je site berekend is op de toekomst. Veel mobiele sites moeten continu worden aangepast na het verschijnen van nieuwe mobiele apparaten. Dit brengt ook nog eens extra kosten met zich mee. Maar dankzij een responsive design is je site altijd geoptimaliseerd voor de maximale gebruikerservaring, ongeacht het apparaat of de resolutie. Ten derde leveren responsive sites een betere gebruikerservaring of leeservaring. Sommige gebruikers van content denken nog steeds... dat je mobiele en vaste PC-gebruikers aparte content moet aanbieden... waarbij jij dus al de keuze maakt wie wat te zien krijgt op welk apparaat. Dat is echt een cruciale fout. Brad Frost, een bekende in de wereld van responsive webdesign, zegt hierover... Mobiele gebruikers zullen alles doen wat desktop-gebruikers doen... Aangenomen dat de content in een bruikbare vorm wordt aangeboden. Als je aanneemt dat mobiele gebruikers dat niet zullen doen, heb je op voorhand al een groot deel van je potentiële klanten verloren. Straf de bezoekers van je site niet af door content of mogelijkheden achterwege te laten, omdat ze op je site komen vanaf een mobiel apparaat. Tot zover zijn uitspraak. En tot zover ook over responsive webdesign. Dan nu over Firefox. De makers van deze populaire browser hebben aangekondigd dat ze vanaf versie 22 zogenaamde third-party cookies automatisch gaan blokkeren. De informatie, op dit moment is Firefox nog op versie 19, dus het duurt nog eventjes. Maar als versie 22 van Firefox verschijnt, is dit dan een nekslag voor adverteerders? Wat zijn hiervan de consequenties voor de marketeers? Daarvoor zal ik eerst de vraag beantwoorden, wat zijn third-party cookies? Cookies in het algemeen worden gebruikt om informatie op jouw computer op te slaan. Daarmee kan bijvoorbeeld worden gezorgd dat je niet elke keer je wachtwoord hoeft op te geven bij het inloggen op een afgeschermde site. De cookies die de website die jij bezoekt naar je sturen zijn de zogenaamde first-party cookies. De third-party cookies komen dus van sites die jij niet bezoekt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het bijhouden van je surfgedrag het bijhouden van je klikgedrag bij advertenties en ook voor het bijhouden van uitbetalingsmogelijkheden voor affiliate programma's. Ooit begon Safari de webbrowser van Apple al met het blokkeren van deze cookies. Maar volgens de statistieken had Safari in januari 2013 wereldwijd een marktaandeel van zo'n 5%. Het marktaandeel van Firefox is een stuk groter. Dat lag in januari wereldwijd namelijk zo rond de 20%. De impact van het blokkeren van dit type cookies door Firefox is dan ook een stuk groter. Om een idee te geven wat dit betekent voor de Nederlandse markt, heb ik een grafiek van StatCounter in de transcriptie opgenomen van de verdeling van het gebruik van de diverse browsers in Nederland in de eerste twee maanden van dit jaar. In Nederland heeft Firefox een marktaandeel van zo'n 16%, een paar procent meer dan Safari. Firefox is ook beslist niet de laatste browser die deze beperking implementeert. De koers van andere browsers zoals Opera en Chrome lijkt ook deze richting op te gaan. Toch is de impact van deze toekomstige wijziging gigantisch. Want niet alleen reguliere adverteerders hebben hier ook last van, maar ook affiliate programma's zullen dus minder goed in staat zijn om verkopen terug te leiden op bepaalde affiliates. Sinds enige tijd heeft Google Image Search een nieuwe interface. Die ziet er op zich mooi uit en ik vind hem zelfs ook mooier dan de vorige versie. Maar niet iedereen is blij met deze verandering. Vooral fotografen ergeren zich groen en geel aan de nieuwe versie van Google Image Search. Wat is er aan de hand en waarom maken vooral fotografen zich zo druk om die aanpassingen? Nou, als je voorheen naar foto's zocht, toonde Google de webpagina waar de foto op stond, met op een donkere, enigszins doorschijnende laag, waarop dan vervolgens de foto werd getoond. Deze manier van weergeven leverde de fotosite één extra pageview op per bekeken foto. Sinds de nieuwe versie gebeurt dit niet meer. De website wordt pas getoond als iemand daadwerkelijk doorklikt. Veel webservers doen dit natuurlijk niet... en daardoor keldert het, het aantal pageviews van veel fotografen en hun websites. Er zijn gevallen bekend waarbij het aantal gemeten bezoekers met meer dan 80% is gedaald. Ook hieruit blijkt eens te meer dat je nooit het bestaan of de vindbaarheid van je site... en daarmee jouw business aan één medium of mechanisme moet hangen. Alle fotografen die veel verkeer genereerden met hun foto's en verder niet echt in de zoekmachines te vinden waren... hebben nu dus een potentieel probleem. Een ander bedrijf dat probleem had afgelopen zaterdag... maakte Evernote bekend dat een paar van hun systemen waren gehackt... en dat mogelijk gebruikersgegevens waren gestolen. Volgens hun zeggen hebben de hackers nooit toegang gehad... tot de daadwerkelijk opgeslagen bestanden en data van de gebruikers. Evernote deed daarbij datgene wat het beste was. Meteen alle gebruikersaccounts blokkeren vervolgens alle gebruikers forceren hun wachtwoord te wijzigen en iedereen meteen te informeren. Ze hebben hiermee niet gewacht tot ze alle informatie boven water hadden en daarmee hebben ze een potentieel reputatieprobleem kunnen verhelpen. Evernote mag er geen potentieel reputatieprobleem hebben, maar vandaag las ik in de Telegraaf dat uit het Nationaal Klantbelevingsonderzoek van 2012 is gebleken dat 42% van de ondervraagden zich niet gewaardeerd voelt als klant bij diverse bedrijven. 42% dat is nogal wat, dat is bijna de helft. Bovendien zegt 55% in datzelfde artikel dat organisaties niet altijd hun uiterste best doen om klanten te helpen. Vaak is prijs een reden om naar een andere partij te gaan voor het afnemen van een product of dienst. Maar heel vaak leidt een negatieve klantervaring ook tot de zogenaamde churn. Voor dit woord is geen echte Nederlandse vertaling. Op het internet kwam ik de volgende verklaring tegen voor het woord churn. Dat schrijf je trouwens als C-H-U-R-N. Churn is een marketingterm die in het Nederlands als substantief onvertaald blijft. Het betekent dat klanten weglopen van de ene leverancier of dienstverlening naar de andere. Het is ongeveer het tegenovergestelde van klantentrouw dus. Ik blijf het bijzonder vinden dat veel bedrijven vermogens investeren in het werven van nieuwe klanten, terwijl bestaande klanten tegen minder kosten trouw zouden zijn gebleven als zij beter zouden zijn behandeld. Denk er eens even over na. Waar kun je meer aan verdienen op zowel korte als lange termijn? Aan nieuwe klanten of mensen die net bij je zijn. Of aan klanten die al jaren een loyale klant bij je zijn en super tevreden zijn met jouw dienstverlening. Dit pleit dus voor een extreem goede gebruikerservaring of klantervaring. En als je klanten tevreden over je zijn, verzamel dan op diverse plaatsen op internet hun recensies... waarin ze ook naar de buitenwereld laten zien hoe tevreden ze zijn over jouw bedrijf, je dienstverlening en je producten. QR-codes, je ziet ze steeds meer. Als je het de ene expert vraagt is het helemaal hot en als je de andere marketing expert vraagt zijn QR-codes gedoemd te falen. Ik weet bijna zeker dat je ook wel eens een QR-code hebt gezien, ook al wist je mogelijk niet dat ze zo heten. QR-codes zijn namelijk die vierkante figuurtjes die uit allemaal kleine witte en zwarte vierkantjes bestaan. Hierbij staan de letters Q en R voor Quick Response ofwel snelle reactie. Ze zijn ooit ontwikkeld door Toyota om efficiënt onderdelen in automagazijnen te kunnen labelen, omdat je meer informatie erin kwijt kunt dan in een simpele streepjescode. Hoewel dus niet initieel ervoor ontwikkeld, worden ze tegenwoordig gebruikt op reclameborden, in bushokjes, in kranten, etc. Je kunt die codes met een app op je smartphone scannen en dan kun je zien wat voor data erin schuil gaat. Zo kun je een URL of een link naar een website erin opnemen, een gewoon stuk tekst, een agendaafspraak en wat iets meer zijn. Je ziet ook dat sommige mensen een QR-code op hun visitekaartje hebben staan. Als je deze dan scant met zo'n QR-scanner-app... dan heb je meteen het hele visitekaartje in je smartphone. Er zijn zelfs al QR-code-shops... en het aantal van deze shops groeit wereldwijd erg hard. Dat zijn winkels die hebben geen producten op voorraad... maar gewoon een groot aantal productfoto's in de winkel hangen met QR-codes ernaast. En op zich kun je zo'n shop natuurlijk ontzettend laagdrempelig starten. Bezoekers van de shop kunnen dan de QR-code scannen om er meer over te lezen en als ze willen kunnen ze het meteen online kopen en afrekenen. Als iemand de QR-codeshop verlaat, is het product dan, dan vaak onderweg naar het adres van de koper. Ook bedrijven die veel met klanten van doen hebben op hun bedrijfslocatie... hebben op menukaart of andere kaarten op de tafels vaak een QR-code staan. Veelal verwijst de QR-code naar een Facebook-pagina of een pagina op Foursquare of Yelp. Terwijl ik diverse interessante artikelen op internet zat te lezen... Belandde ik bij een artikel waarin vijf handige toepassingen voor QR-codes werden gegeven die niet echt voor de hand lagen. In het kort zijn deze oplossingen als eerste het insluiten van een link naar een felicitatievideo in een gedrukte verjaardagskaart. Als tweede het bekendmaken van in geval van nood te waarschuwen gegevens. Een derde voorbeeld was een periodiek systeem van QR-codes met links naar video's over alle elementen van het periodiek systeem. Een vierde toepassing was het labelen van alle dozen met je spullen als je gaat verhuizen. En als vijfde labelen van je bagage als je op reis gaat. In de transcriptie heb ik een link naar het Engelstalig artikel opgenomen. Daar wil ik verder niet echt op ingaan. Als je meer wil lezen over bovenstaande toepassingen verwijs ik je graag naar het artikel. Maar toen ik een paar maanden geleden me al eens begon in te lezen over QR-codes kwam ik een heel interessante toepassing tegen. Namelijk de zogenaamde groene QR-codes. En hierbij slaat het woord groen niet op de kleur van de QR-code, maar op het milieuvriendelijke aspect. Groene QR-codes zijn namelijk herbruikbaar. Een groot nadeel voor veel ondernemers is namelijk dat ze drukwerk laten maken waarop een QR-code staat die naar één bepaalde vaste pagina op internet verwijst. Dat kan dus een pagina op de eigen site zijn met bijvoorbeeld het menu van de maand of een externe pagina waar je bijvoorbeeld een review kunt posten. Als een restauranthouder de QR-code gebruikt voor het menu van de maand... kan hij logischerwijs het menu aanpassen op zijn of haar eigen site. Maar als de QR-code een link bevat naar een vaste pagina... die buiten de invloedssfeer van de ondernemer valt... heeft deze laatste dus een probleem als hij bijvoorbeeld tijdelijk reviews op een andere site wil verzamelen. Dan moet alle drukwerk dus opnieuw worden vervaardigd. Op basis van deze ervaring kan ik me goed voorstellen dat mensen het concept van QR-codes verguizen. En afdoen als onzinnig, onhandig, kostbaar, etc. Maar, als ik je nu vertel dat ik laatst een heel goedkope manier heb bedacht hoe je zelf dynamische QR-codes kunt maken en gebruiken in al je drukwerk, dus zonder dat je bij een nieuw idee of initiatief je drukwerk opnieuw moet laten drukken, stel je dus eens voor dat je zelfs gedurende één avond de ene gast een review kan vragen op Yelp, de andere op Google Plus Local en een derde op Foursquare. En dat zelfs zonder dat je iets voor hoeft te doen op dat moment. En ook allemaal slechts met één QR-code ben je dan geïnteresseerd. Ik ben dit idee verder aan het uitwerken en binnenkort kom ik met meer informatie. Mocht je in de tussentijd meer hierover willen weten, voer dan niet geremd en neem gewoon contact op of laat onderaan de transcriptie een berichtje achter. Als je een vraag of een ander probleem hebt met betrekking tot je online reputatie, stuur dan een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl of spreek een boodschap in op de reputatiecoaching Hotline op 084-883-1556. Als jij wat hebt aan de informatie en je vindt het leuk om naar de podcast te luisteren, doe me dan een plezier. Laat een bericht achter op onze Facebookpagina op www.reputatiecoaching.nl slash Facebook. Of laat een bericht achter op onze Google Plus pagina op www.reputatiecoaching.nl slash G+. Dat is dus GPLUS. Geef een like of een plus 1 waardoor je laat weten dat je de content op prijs stelt. Een alternatief, ga vandaag nog naar iTunes en maak een account aan als je die nog niet hebt. Beoordeel dan deze podcast op iTunes en stuur een berichtje naar podcast.reputatiecoaching.nl dat je een recensie hebt gegeven. Zit je nu achter je computer en heb je Twitter of tweetdeck of iets dergelijks geopend? Stuur dan een tweet met je mening met hashtag RepCoach, dus hekje R-E-P-C-O-A-C-H erbij. En als je opmerkingen hebt over deze podcast, laat die dan op de website onderaan de transcriptie achter. Je kunt de transcriptie van deze podcast snel online vinden door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl slash podcast 14. Als je ergens een recensie hebt geplaatst, stuur me dan een mailtje, zodat ik je recensie kan vermelden in de podcast. En er is nieuws over Google Plus Local. Als eerst over het verhuizen in Google Plus Local. In een bericht op de Google Product Forums werd ik hierover getipt. Voorheen moest je namelijk een nieuwe locatie aanmaken en de oude verwijderen met als reden gesloten. Volgens de nieuwe methode moet je een geverifieerde vermelding hebben in Google Plus Local. Dan kun je het adres aanpassen, waarna je opnieuw door het verificatieproces gaat. Na zo'n 1 tot 2 weken is je bedrijf dan als het goed gaat ook digitaal verhuisd binnen Google Plus Local. Mocht je op een gegeven moment toch twee vermeldingen zien, dan moet je een probleem aanmelden met zoveel mogelijk gegevens. Dus de URL van je oude vermelding, je nieuwe vermelding enzovoort. Houd tijdens het proces voor jezelf een goed logboek bij zodat je in geval van een probleem ook weet wanneer je wel wat voor acties hebt gedaan. Als je ergens op wacht, duurt het namelijk ook voor je gevoel soms veel langer tot je reactie krijgt dan dat het in werkelijkheid duurt. En door middel van zijn logboek kun je zien hoe lang iets geleden is. Er is meer nieuws over Google Plus Local. Voorheen mocht je niet meerdere specialisten of afdelingen met meerdere vermeldingen binnen Google Plus Local op één fysiek adres huisvesten. Maar sinds kort mag dat wel, want Google heeft daar bepalingen aangepast. Dit biedt dus weer nieuwe kansen voor maatschappen, ziekenhuizen, bedrijven en andere samenwerkingsvormen. Ook kan een kledingzaak bijvoorbeeld afzonderlijk de afdeling voor dameskleding vermelden, evenals de herenkledingsafdeling en die voor de kinderkleding. De hoofdvoorwaarde is echter wel dat voor elke vermelding een apart telefoonnummer wordt gecommuniceerd. En natuurlijk mogen mensen dit niet gebruiken voor het promoten van verschillende specialismen door één en dezelfde persoon. Wat ook belangrijk is te weten voor ambulante mensen is dat de openingstijden die op Google Plus Local staan correct zijn. Google eist dat het bedrijf of de ondernemer gedurende de vermelde openingstijden op de desbetreffende locatie beschikbaar is of bereikbaar is. De overige bepalingen zijn als volgt. Creëer niet meer dan één vermelding per businesslocatie in een enkel account, nog in meerdere accounts. Individueel opererende specialisten mogen afzonderlijk worden vermeld, zolang de specialisten daadwerkelijk diensten verlenen aan een breed publiek vanuit hun moederorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn maatschappen van diverse specialisten in een ziekenhuis, tandartspraktijken, advocatenkantoren, makeladijen, etc. De ondernemer dient direct te bereiken te zijn of via telefonisten op het opgegeven nummer binnen de aangegeven openingstijden. Het is, zoals ik al zei, niet toegestaan meerdere vermeldingen te hebben om verschillende specialisaties te promoten. Van een en dezelfde persoon. Afdelingen binnen bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en overheidsgebouwen mogen afzonderlijk worden vermeld. Deze afdelingen moeten publiekelijk gescheiden entiteiten of groepen zijn binnen hun moederorganisatie... en bij voorkeur een apart telefoonnummer en of een aparte ingang hebben. Voordat ik overga op de 20 tips voor het schrijven van nog betere content heb ik nog één klein nieuwtje voor je. Je kunt de ondertitelingen in Engelstalige YouTube-video's... laten vertalen in maar liefst 36 talen. Dus mocht, jouw een dus mocht jouw bedrijf een aantal Engelstalige video's... op YouTube hebben staan... en zie je het niet zitten om, zelfs, om zelf alles te gaan vertalen... dan kun je dat uitbesteden. Google biedt je de keuze uit twee bedrijven... die je teksten kunnen vertalen naar een ondertiteling... in één of meer van die 36 talen. En het leuke is dat de kosten nog best meevallen... Dikwijls is het slechts een paar euro voor een niet al te lange film. Nou, daar kun je het niet zelf voor doen. Daarmee kom ik dan na alle nieuwsberichten op het laatste onderwerp van deze podcast. 20 tips voor het schrijven, zeker produceren van betere content. Vanaf de begindagen van de zoekmachines in het algemeen en zo ook bij Google, was het mogelijk het beoordelingssysteem voor de gek te houden en zo onzinnige content hoog te laten scoren op de gewenste zoektermen. Met duizenden of miljoenen links naar een waardeloos artikel was het omstreeks 2004 zelfs mogelijk om op de zoekterm raar kapsel bijvoorbeeld het cv van Balkenende als eerste resultaat op Google te laten verschijnen. Een paar links hierover vind je in de linkbox onderaan de transcriptie van deze podcast. Deze achterdeurtjes werden dan ook ontzettend misbruikt waardoor waardeloze content aan de top verscheen en waardevolle content zo goed als niet te vinden was. Wie hiervan dus vooral te lijden hadden, waren de mensen die goede content produceerden. Want opeens lag de nadruk op de kwantiteit en niet meer op de kwaliteit van de content. Hoe meer content met links naar de eigen websites of andere eigen content, hoe beter was jarenlang het motto. Dankzij de vele panda-updates van Google is er grotendeels een einde gekomen aan deze waardeloze race om maar zoveel mogelijk irrelevante, onjuiste en van foto door Spectre artikelen online te plempen. Misschien worden ze... Misschien worden ze nog wel geproduceerd. Misschien worden ze nog wel geproduceerd door mensen die de illusie hebben dat dit nog steeds bijdraagt aan betere rankings. Maar gelukkig zijn de algoritmes van Google slim genoeg om die content niet meer bovenaan in de zoekresultaten te laten belanden. Evenals de content waar die waardeloze artikelen naar linken. Het adagium content is king staat inmiddels weer volop in de schijnwerpers. Maar dan wel een zinnige content die wordt geproduceerd door niet-anonieme bronnen. Ik zeg bewust niet-anoniem. Dit betekent dus dat de bronnen die de content produceren bekend zijn... en dat zoekmachines content van bekende bronnen hoger beoordelen... zeker als die bron veel meer originele, lees unieke content over dezelfde materie heeft geproduceerd. Hierbij komt dus ook het relatief recent geïntroduceerde principe van Google Plus Authorship om de hoek kijken. Door uit de anonimiteit te komen, je bekend te maken bij Google Plus en content die jij produceert ook herleidbaar op jouw identiteit te produceren, gaat Google jou zien als een autoriteit. Naarmate de tijd voortschrijdt en je content blijft produceren, zal je autoriteit en daarmee je online reputatie groeien en je content dus hoogstwaarschijnlijk ook hoger gaan renken. Als je gaat zoeken wat Google als goede content beschouwt, dan kom je onder andere terecht op de Google-richtlijnen voor het maken van waardevolle sites. Deze richtlijnen zijn samen te vatten in de volgende 20 tips. Ten eerste, schenk aandacht, veel aandacht... aan de kwaliteit van wat je schrijft en aan je lezerspubliek. Ten tweede, ga tot het uiterste met eventuele research... om je content te onderbouwen. Als derde, deel interviews die nog nooit eerder zijn gepubliceerd. En vermijd bestaande, dubbele of gestolen content. Als vijfde, bouw een dusdanig verbrand... En als vijfde... Bouw een dusdanige vertrouwensband met je publiek op dat die mensen je zonder te knipperen met hun ogen hun creditcard zouden geven als je daarom zou vragen. En werk aan je eigen autoriteit en aan de autoriteit van je site. Misschien een beetje overbodig, maar gebruik de juiste spelling. En schrijf geen onwaarheden. Vermijd grammaticale fouten. Inmiddels zijn we al op de tiende plaats aangeland. Daar staat schrijf voor mensen, niet voor de zoekmachines. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Op de elfde plaats creëer iets wat niemand nog heeft gezien. En belicht onderwerpen van meerdere kanten en behoud het vertrouwen van je publiek. Behandel onderwerpen met zoveel diepgang en omvang als jij nodig acht. Heb niet als doel een bepaald minimum aantal woorden te moeten opleveren en stop wanneer jij vindt dat je artikel compleet is. De 14e plaats. Vermijd open deuren. Als dertig mensen al hebben geschreven over een bepaald onderwerp, verzin dan een ander onderwerp of een originele invalshoek. Creëer content die vreemden zouden willen delen en boekmaken. Overdrijf niet met promoties, calls to action en advertenties. Tip 17. Schrijf content die een goed tijdschrift of magazine zo zou willen publiceren. De 18e tip. Vermijd extreem korte en of zinloze content. En als ene laatste, spendeer een idiote hoeveelheid tijd aan de details. En als laatste, de twintigste tip, produceer iets waar mensen over zouden willen praten, bij voorkeur positief. Als jij ook je content naar een hoger plan wilt tillen, volg dan de voornoemde tips als leidraad of checklist, voordat je artikelen online zet. Check de punten van deze lijst bij elk artikel wat je online wilt zetten. Beter nog, druk de lijst af en hang hem onder naast of boven je monitor of werkplek. Hiermee ben ik dan aan het einde van deze veertiende podcast. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar deze podcast te luisteren. Vergeet niet om een recensie ergens te posten over deze podcast... en daarna gelijk een mailtje te sturen naar podcast.reputatiecoaching.nl Je mag natuurlijk ook op Google Plus of Facebook... respectievelijk een plus 1 aan de podcast geven... of deze beoordelen met een like. Ook kun je naar podcast.reputatiecoaching.nl een mail sturen met je vragen. of als alternatief kun je een boodschap inspreken op de Reputatiecoaching Hotline. Het nummer daarvan is 084 883 1556. Mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in de volgende podcast. Ik wens iedereen de komende week weer succes met het werken aan je reputatie, zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week. Doei!